Bismillahirrahmanirrahim Alamin. Vandaag gaan we verder met de les van de uitleg van imam Sharnoubi op Sharnobi We waren gebleven bij de bij uh, wanneer het uh, bij welke imam het makro is om achter hem te bidden. Dus diegene waarvoor het makro is om imam om als imam te nemen. Uh, hij zegt: Het is hebben dat de ledematen van de imam uh, heel zijn. Dus dat hij niet geamputeerde ledematen heeft, de handen. Of uh, dat ze gezond zijn. Dus dat die, uh, zijn ledematen nog gewoon goed werken. Dat bedoelt hij. En daarom zegt hij: Het is makkelijk om achter een imam te bidden waarvan de handen uh, geamputeerd zijn of een imam uh, die verlamd is, bijvoorbeeld, hij heeft verlamde hand of verlamde. Hij is verlamd, of gedeeltelijk, of alleen in de hand. Dat is wat Imam al-Ashmaïl uh, zegt. Maar Imam Shano, die zegt: de gesteunde mening in de madhhab is dat het niet makkelijk is om achter een Imam te bidden die bijvoorbeeld geamputeerde vinger heeft, hand of verlamde hand of arm heeft. En hij voegt nog eraan toe, imam Sharnobi, wat imam uh, Ashmawi niet heeft genoemd. Hij zegt, het is makroh voor degene die woordoe heeft om achter de imam te bidden, die Tejemum heeft gedaan. En uh, de imam die heeft geveegd over een uh, verband, is ook makroh om achter hem te bidden. Maar het is makroh alleen voor degene die een hele woordoe heeft. Dus stel je voor, je imam die heeft geveegd over een verband... en jij ook, dan is het niet makkelijk om achter hem te bidden. Maar als jij een normale hodoel hebt gedaan... en hij heeft geveegd over een verband... dan is het makro voor jou om achter hem te bidden. als zegt, maar de imam die over zijn hoofd heeft geveegd... leren sok... Voor jou, voor, en jij hebt niet geveegd over je leren sok... Je ja, hebt gewoon normaal hoe gedaan, dan is het niet makkelijk om achter hem te bidden, en uh, daarna zegt Imam Shahnu, uh, Imam uh, Lashmawi: Hij zegt uh, het is ook makkelijk om te bidden achter iemand die celis heeft, celis is incontinentie, of het nou uh, incontinentie is, qua uh, urine of wind uh, laten of, uh, of uh, voorvocht, medie wadi. Of ontlasting het is allemaal hetzelfde. En het is ook uh, makkelijker voor diegene die gezond is om te bidden achter iemand die last heeft van ambieën. En de volgende imam die Macro is om achter hem te bidden is de imam. die De mensen zijn niet tevreden uh, dat hij de, de imam is. Ze hebben liever niet dat hij de imam is. En de reden van de, van de ontevredenheid moet zijn vanwege een religieuze reden. Niet om een wereldse uh, reden. En diegene... Uh, die ontevreden zijn moeten uh, geleden zijn. Dus mensen die geleerd zijn. Mensen die geleerd zijn. Je hoeft niet uh, een geleden te zijn uh, in de gehele Sharia, maar als je uh, geleerd bent, bijvoorbeeld in vecht van eh, uh, uh, in en vecht van uh, ...tahara in het algemeen in gebed, dan is dat genoeg voor jou. Het is als, als, als de geleerden een kleine, uh, kleine groep zijn die ontevreden zijn dat persoon A gaat leiden. Maar als alle ma dus of de meerderheid van diegenen die achter een bit ontevreden zijn en de reden is een religieuze zaak, dan is het haram voor hem om als iemand te zijn. En het moet een religieuze reden zijn. Bijvoorbeeld dat hij uh, geen wara heeft. Wara is voorzichtigheid met haram. Extra voorzichtigheid. Of bijvoorbeeld hij doet de mubach niet. En een voorbeeld van extra voorzichtigheid is. Bijvoorbeeld hij doet de Mobah niet uit angst om in uh, haram te vervallen. Dus als, de dus als een kleine groep geleerden ontvreden zijn om achter hem te bidden Of de meerderheid van de ma'moumin zijn ontvreden Dan is het haram voor hem om te leiden omdat de profeet zo'n Iman heeft vervloekt De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei Diegene die leidt terwijl de mensen niet willen dat hij leidt, is vervloekt. En, en de Olympische hebben gezegd, het gaat erom, ze zijn tevreden om een religieuze zaak. Want het kan een zaak zijn dat ze ontevreden zijn. Maar dan is het niet geldig, dan, dan mag hij alsnog leiden. Of bijvoorbeeld, uh, wat hij doet is juist een religieuze zaak. En zij zijn daar niet tevreden over. Bijvoorbeeld, well, billah ze hebben liever een imam zonder baat. Terwijl de imam een baat heeft. Of ze willen juist een imam die net als hen is, een fazig. Want uh, ze willen niet geconfronteerd worden met een, met een niet fazig, met een mu'min, die gaat lijden. Ze hebben liever iemand net als hen, dan is het, dan is het zeker niet haram. En de hadith die, uh, die Shalnobi overleed uh, gebruikt. Hij zegt de profeet heeft drie vervloekt: een man die leidt terwijl de mensen ontevreden zijn over dat hij imam is. En een vrouw die overmacht terwijl haar man ontevreden over haar is. Dus ontevreden, religieuze re reden, niet uh, uh, dus in, in, om een geldige reden. En een persoon die hoort aan de felaar. dus hij houdt de Azan Hayarfella, maar hij komt niet, hij antwoordt niet, hij komt niet naar de moskee. Dit soort mensen zijn vervloekt. En hierin zie je de belang van het bijwonen uh, van het gezamenlijk gebed in de moskee. Of in een gebedsruimte. Uh, en daarna noemt imam Al-Ajmawi de volgende imam die makro is om achter hem te bidden. En makro uh, heb ik eerder uitgelegd. Makro is dus, het is eigenlijk verboden, maar je wordt niet, als je het doet, wordt je niet, krijg je, verdien je niet het straf. Krijg je geen zonde. Dat is het uh, verschil met haram. Als je het doet heb je een zonde. En als Allah wil zou hij jou kunnen straffen. Maar dat hoeft niet als Allah jou vergeeft. De volgende is de, de imam die makkelijk is om achter hem te bidden is Al-Ghazi. Al-Ghazi is diegene die uh, zijn, uh, zijn uh, geslachtsdeel is geamputeerd. Maar zijn testicles... Hangen nog eraan, en als beide geamputeerd zijn, dan heet die een mesboeb. En het is ook makro om achter een imam te bidden die aghlef is. Aghlef betekent diegene die niet besneden is. En deze twee soorten imams, het is makro. De gesteunde mening om achter hun te bidden of ze nou vaste imam zijn of geen vaste imam. En vaste imam betekent, uh, dat noemen we in de medhab al-watib, al-imam al-watib, dus imam, een imam die uh, vast bidt. Dus hij is altijd die daad bidt. ook al is het maar één gebed. Dus bijvoorbeeld, hij, hij bidt altijd, hij leidt altijd tot doorgebed of meerdere door gebeden. En het is ook mijn om te bidden achter een imam die verwijst is. Dus die praat met vrouwen. En hij doet dat bewust. Niet iemand die gewoon zo geboren is. Hij kan er niks aan doen. Uh, en daarna heeft hij over de imam die, uh, die uh, een uh, sodomiet is hij zegt een imam die niet is, dit is de vuilste Fasikin. En hij valt onder de meningsverschil over mag je bidden over achter een Fasik of niet. En de gesteunde mening is dat het makro is om achter hem te bidden. En de volgende imam waar, uh, uh, die makro is om achter hem te bidden is Majhul al Hal, dus diegene die onbekend is. Zijn religieuze status is onbekend of zijn familiestatus is onbekend. Het is macro om achter hem te bidden. En het is ook macro om achter een bastaard te bidden. Dus iemand die geboren is uit een uh, uit zina overspel. En waarom is het makkelijk, Omdat om, om zijn, zijn leven, dus van die bastaard, makkelijker voor hem te maken. Want als hij als imam gaat leiden en, uh, en uh, zijn moeder heeft overspel gedaan. Dan zullen de mensen, omdat hij imam is, hij neemt een, een hoge positie uh, in de gemeenschap, in de moskee. Dan willen me mensen vaak weten wie hij is. En als ze erachter komen dat hij een bastaard is, dan gaan ze over hem loddelen. Dat is gewoon zo. De islam kent dat niet goed. Maar dat gaat gewoon gebeuren. En daarom sluit de, islam, uh, sluit de islam weg naar dit soort conflicten. Dit soort uh, publiekelijke zwartmaking. Hij is onschuldig. Maar om, om zijn status en, zijn, en zijn, uh, zijn leven makkelijk voor hem te maken, wordt, de, wordt het voor hem hij is makkelijk dat, dat, dat hij gaat leiden. Zodat de, zodat de mensen niet over hem zullen roddelen en zijn leven zuur maken. En daarom zegt Imam uh, al-Asmawi en de slaaf. Het is makro om achter een slaaf te bidden in de verplicht gebed. En dat hij een vaste imam is in tegenstelling tot de Nefila, vrijwillig gebed. Voor hem is het niet makro om, om te lijden. Maar dit geldt niet alleen voor de slaaf. Dit geldt, Imam Shano, wie zegt, dit geldt vanaf de imams die zijn genoemd vanaf al khasi En niet alleen voor de slaaf. En voor de slaaf is het ook, is het zelfs ongeldig om te leiden in Jumu'ah. Want Jumu'ah gebed is niet verplicht op hem. Dus als hij het gaat leiden, dan leidt hij het met de status van Nafila. En... Dan is het gebed van alle mensen achter hen die, die het als vader moeten bidden ongeldig. Want dan hebben ze fard gebeden achter iemand die Nafila bidt. En de, de, het gebed van de imam is verbonden met het gebed van de ma'am in de medikit met hem. En als ze niet overeenkomen, dan is het ongeldig. Daarom mag de slaaf niet leiden in Jummah. Of een klein kind, Imam Shanobi zegt dit heeft Imam hier niet genoemd, want dit zal hij noemen in hoofdstuk van Jumal. en daarna zegt Imam Shanobi de Imam zich genoemd zijn vanaf. El uh, voor hen is het makro om een vaste imam te zijn. Behalve die zijn uitgezonderd. En het is alleen makro als in de Jama'a iemand die beter is dan hen. Dus als, als mensen die iedereen die, die bidt, dus de imam en iedereen die achter hen bidt zijn onbekend. Net als deze tijd. Bijvoorbeeld, uh, mensen kennen hun, uh, uh, hun, hun uh, stamboom niet. Stel je voor, een groep mensen kunnen hun stamboom niet. Ze weten alleen wie hun moeder is en hun vader. Maar verder, hoe, hoe verder dat gaat, weten ze niet. Dan is het niet makkelijk voor hen om iemand hetzelfde als hun te nemen als imam. En daarna noemt imam al gaat hij mee over de soorten imams die niet makro zijn om achter hen te bidden. En waarom noemt hij hen? Want uh, het kan zijn dat in andere wetsscholen het makro is om achter hen te bidden. Dus om het voor jou duidelijk te maken, noemt hij ze. Hij zegt het is toegestaan om te bidden achter een blinde imam. En achter een imam die met jou verschilt in voor dus, uh, het is toegestaan voor jou om te bidden achter een imam die verschilt met jou in zaken van fiqh, waarover geen ijzma' is. Uh, met andere woorden, een ik bid achter een shafi' of achter een hanafi' of achter een hanbali'. Als hij zolang hij verschilt met jou in voorhoor, dat is toegestaan. Ook al zie jij bij jouw imam... Dat hij dingen doet die volgens jou het gebed ongeldig maken of hodo ongeldig maken. Bijvoorbeeld, je ziet de imam, je gaat samen Wodo doen en je ziet hem, hij zegt alleen een, uh, een vierde deel van zijn hoofd. Of je ziet de imam, hij kust zijn vrouw na de Wodo. dan nog kun je achter hem bidden, want uh, als jij achter een imam bidt, dan geldt er niet meer, dan geldt jouw met niet meer omtrent wat de, de woordoor verbrekt of het gebed verbrekt, maar dan geldt de met van de imam. Dus als de imam zaken doet die zijn woordoor bijvoorbeeld verbreken in jouw met maar in zijn medheb verbreekt dat niet zijn hoedoe. Dan is zijn hoedoe nog steeds geldig. En kun je achter hem bidden. Terwijl als je achter een merikie gaat bidden. Je kent een broeder, hij is een merikie. En hij, uh, hij veegt, uh, hij zegt ik ben merikie. Maar hij veegt bijvoorbeeld zijn hoofd niet correct. Of zijn gezicht niet correct. Dan kun je niet achter hem bidden. Want... Volgens jou met hem en zijn met hem is, is zijn gebed ongeldig of zijn woorden ongeldig. Maar als je een andere met heb volgt dan is dat anders. Hij zegt het is toegestaan om te bidden achter een imam met een zeer kleine geslachtsverdeel. Want dat heeft geen invloed op zijn mannelijkheid. Uh, of diegene die ziek is en hij heeft last van, hij heeft de ziekte van uh, Joseph. En Joseph houdt in dat hij ziekte heeft van lepra. toegesteld om achter hem te bidden behalve als het heel erg is en uh, schadelijk is voor anderen. Mensen kunnen niet tegen, ze kunnen het niet aanzien of het geurt. Daarom, dan is het de En daarna zegt hij, het is toegestaan voor de mamoem om hoger te staan dan zijn imam. Ook al op een dak. Dus bijvoorbeeld de imam is beneden in een gebouw. Hij leidt en de ma'moem staat op de dak het dak uh, van het gebouw. Want het is, uh, als de mamoem hoger bidt dan de imam, dan is dat geen teken van hoogmoedigheid of riër. In tegenstelling voor de imam, want de imam mag niet hoger staan dan de mamoem, want dat kan duiden op hoogmoed. En het minimum van hoogte wordt verboden, wordt, uh, wat verboden is, is dat het hoger is dan Shiber. En Shiber is de, de, de afstand tussen je pink en je duim als je ze strekt. En dit geldt als de imam dit doelbewust doet, maar als bijvoorbeeld iemand hij gaat op een hoge plek bidden en niemand kan naast hem staan. En dan gaat iemand achter die persoon, hij, hij gaat, sluit zich aan bij het gebed van die persoon en hij gaat lager dan hem bidden, dan is er niks aan de hand. Of als hij op een hoge plaats bidt vanwege ruimtegebrek, dan is het ook niet makkelijk. En uh, imam Sanobi heeft dat niet genoemd. Maar in een andere medicieboek boek staat er. Of als een groep van de ma'moomien. Die bidden op de, samen met de imam op een hogere plek. In een andere groep lagen. Dat is ook niet kroeg. En daarom zegt de imam al-Asmawi. Als de imam of de ma'moom. Dus als zij hoger gaan bidden, normaal is het macro, voor de ma'amom niet, behalve voor de imam. Maar als ze samen, gaan ze de, de, niet samen, ik bedoel als de imam hoger bidt dan de ma'amom, of de ma'amom hoger dan de imam, met de intentie van hoogmoed, dan is het beide gebed van hun ongeldig. zegt imam l'Aismawi imam Shanubi zegt nee de sterkste mening is dat het sahih is maar het is haram en daarna zegt hij en weet dat de hij mag niet voor de imam gaan staan als je dat toch doet dan is het makro als er geen noodzaak daarvoor is en hij hoeft ook niet opnieuw te bidden hij zegt ook al gaan alle Ma'moemien voor de imam staan dan nog is het alleen macro. En het is niet ma meer macro als er geen noodzaak is. En daarna spreekt hij over een ander vraagstuk en dat is... Hij zegt de ma'moom, het is een voorwaarde voor geldigheid van zijn gebed. Dat hij intentie doet dat hij achter die imam gaat bidden. Dus je moet de intentie hebben van, ik laat me leiden door deze imam. Dat is, dat is verplicht, anders is je gebed ongeldig. Hij zegt, imam Shanobi zich daarop het gebed moet ook. Het gebed van de imam en de maatmoeder moet ook gelijk zijn. Dus als hij het dochter moet hij ook het doorbidden. Als de imam verplicht gebed verricht, moet hij ook verplicht gebed verrichten, intentie doen om de verplicht gebed te verrichten. Als hij het dochter van vandaag, dan moet hij ook de intentie doen om het dochter van vandaag. Bijvoorbeeld, een, imam, een persoon moet het dochter van gisteren inhalen. En de imam. Is, is bezig vandaag. De doel van vandaag te bidden. Dan kun je niet zeggen. Ik ga achter hem bidden met de intentie van. Ik bid de door van uh, gisteren. En hij. Die haal ik in. Samen met hem. Niet samen met hem. Maar achter hem. Dan is dat. Dat kan niet. Want je gebed van de imam. Is verbonden met gebed van de ma'amun. Dus het, het moet in alles overeen komen. Behalve. Als de imam. Hij verricht een ver, verplicht gebed. En de ma'amum gaat achter hem naar de bidden. Dan is dat geldig. En je kan ook niet achter uh, de strijd voor een persoon die sluit aan bij de imam. Maar hij komt te laat. Hij, hij haalt alleen de eerste aan. Dus hij, dan is hij in het oordeel van dat hij een ma'amum is. En die persoon gaat verder met bidden. En jij komt na hem. En die sluit aan bij die ma'amum. Dan is jouw gebed ongeldig. Waarom? Want. Jij hebt, je niet jij hebt je niet laten leiden door de imam. Maar je hebt je laten leiden door iemand. Die ma'amum is. Die geleid wordt. Dus hij kan nooit imam voor jou zijn. Dan is jouw gebed ongeldig. Maar. Als, de, als een persoon. Uh, ...bij een imam aansluit... ...maar na de laatste rak'a... ...dus de uh, laatste sujud... ...of uh, eerst de eerste sujud van de laatste rak'a... ...of bij de teshahud pas komt hij aansluiten... ...dan wordt die persoon wordt hij niet gezien als, de, als een ma'moom... Ma ...maar hij wordt gezien als een individu... ...want zolang hij de, niet, de laatste rak'ah niet heeft gehaald... ...dan heeft hij... Niet het gebed met de imam gaat, Maar dan is hij een individu. Als jij dan aan. Jij komt later in jouw sluitje aan bij zo'n persoon. Dan is hij wel een imam voor jou. Want hij was in het begin individu. En je kan je laten leiden door een individu. Dan wordt hij een imam. En dan noemt hij een zaak. Hij zegt. Je mag ook niet de imam. Voor zijn met Tekbeert ihram of de teslim Dus je mag niet Tekbeert ihram tegelijk met de imam doen Of voor hem Je moet altijd Pas na de imam Tekbeert ihram doen Want als je het voor hem zegt Dan be, Dan is hij, leidt hij jou niet Want jij bent voor hem gaan. Zo ook als je gelijk met hem hebt gezegd Dit geldt ook voor salam je kan niet salam doen voor de imam, want dan is hij geen imam meer voor jou. Als je dit bewust doet, is je gebed ongeldig. Als je het onbewust doet, dan moet je wachten totdat de imam het slim zegt en dan zeg je het te slim Ja. Als je, als je de intentie doet om achter een, een imam te bidden, dan hoef je niet per se hem te kennen. Dus je hoeft niet per se te weten hey, wie is daar, wie persoonlijk is daar aan het lijden. Dus bijvoorbeeld je ziet iemand lijden en je denkt het is Mohammed, maar later blijkt het was Ismaël. Dan is je gebed nog steeds geldig, want jij hebt de intentie gedaan om achter die persoon te bidden. Alleen je hebt verkeerde persoon voor je, maar het is wel de imam die jij de intentie de deed om achter te bidden. Maar als er meerdere imams zijn, en jij gaat achter hen bidden. Nee, je gaat aansluiten, maar je doet niet de intentie achter wie je doet. Je doet gewoon intentie, algemene intentie van ik sluit me ja, je, je, je doet geen intentie achter wie je doet. Dan is je gebed ongeldig. Bijvoorbeeld, een groep mensen zijn aan het reizen en de, ze weten niet welke richting ze moeten bidden. En twee, twee, twee personen doen iets die het, ze spannen zich in om de Qibla te weten. En ze verschillen. En beide zijn het mensen die uh, geleerd zijn qua navigatie. Dan kun jij achter een, een van de twee bidden. Dan, heb je, dan kom je in een situatie van twee iemand. En dan komt iemand aansluiten. Hij heeft niet de intentie achter wie hij specifiek gaat. Dan is hij dat ongeldig. Maar als jij bijvoorbeeld, je ziet een groep mensen bidden, maar je kan de imam niet zien. Je weet niet wie de imam is. En, maar je doet intentie, ik laat me leiden door deze imam, achter de, uh, deze groep mensen bidden. Dan is je gebed wel geldig. En je, je mag je ook laten leiden door de moesemmeer. Moesemmeer is iemand die, de, dus hij herhaalt wat de imam zegt. Als de imam teknieën doet, dan herhaalt hij dat, zodat de mensen die helemaal achter staan, het gebed kunnen volgen. Vroeger had je geen microfoon. En laat spreken. En de imam, dus de persoon die imam is, hoeft geen intentie te doen dat hij een imam is. Stel je voor, hij gaat op school bidden. Een broeder gaat op school bidden. door. En twee zusters, die gaan ook bidden. En ze zien hem bidden. En ze sluiten zich aan bij hem. En hij heeft niks door. En achteraf komt hij erachter dat zij achter hem hebben gebeden. Dan is hun gebed geldig. Ook al heeft hij nooit de intentie gedaan om imam te zijn, hij heeft intentie gedaan om alleen te bidden. Dan is het gebed nog steeds geldig. Behalve in vier zaken, zegt Imam al Asmawi. En deze Niya. In deze vier zaken zijn Salat al-Jumaa. De imam die Juma leidt, hij moet intentie hebben dat hij imam is, en een gebed die bij elkaar wordt toegevoegd dus je gaat twee gebeden samenvoegen de imam daarin moet intentie hebben dat hij imam is en gebed van angst dus in oorlogstijd in op het slagveld of gewoon angst dan moet de imam intentie hebben dat hij imam is en als de imam bijvoorbeeld uh, we zijn in een gebed en de imam loopt weg ja, vanwege reden en diegene, iemand gaat naar voren, ja? Die wordt de nieuwe imam. Die persoon moet de intentie maken dat hij imam wordt. Bij de, bijvoorbeeld als het regent en die imam gaat, Maghrib gebed. En Isa gebed samenvoegt. Dan moet hij. Uh, intentie doen dat hij imam is. Bij, bij Maghrib gebed. En bij Isa gebed. En daarna zegt hij. Het is ook verplicht om imam. De intentie te doen dat je imam bent om de beloning van gezamenlijk gebed te krijgen. Dus dat de imam gezamenlijk, uh, de beloning van gezamenlijk gebed krijgt, moet hij intentie doen om imam te zijn. Maar daar is gelijf over. Zegt imam de En uh, imam Sanobi. Imam Sanobi zegt, de gestemde mening is dat, de, ook al maak je geen intentie om imam te zijn, wanneer je dat niet hoeft, dan heb je ook, krijg je ook als imam zijn de beloning van Jema gebed. Oké, okay, stel je voor iemand denkt dat iemand achter hem bidt. En, later, en, en dan doet hij de intentie dat hij imam is. En later blijkt dat niemand heeft achter hem heeft gebeten. Dan is zijn gebed nog steeds geldig. En daarna gaat hij de, welke personen moeten als imam gaan. Hij zegt het is mustahab om de sultan Dus de leider, politieke leider, heerse, khalifa Als imam te laat. Hij moet voor. En daarna de eigenaar van het huis. Dus als, als, als een groep mensen thuis gaan bidden. Dan moet de eigenaar van het huis. Die gaat voor. Hij gaat voor ook al zijn er mensen die, die meer geleerd zijn in fiqh. Hij is ook geleerd, hij heeft de basiskennis, maar misschien zijn er mensen die nog geleerder dan hem zijn. Hij gaat alsnog voor als hij de eigenaar van het huis is. En diegene die de huurder gaat voor de verhuurder. Want hij wordt gezien als de tijdelijke eigenaar van het huis. Dus de huurder, als de huurder en zijn verhuurder thuis zijn. Met de andere groep mensen. En iedereen zou als imam mogen gelden. Dan moet de huurder voorgaan. Dus als imam. En niet de verhuurde. Dus eerst de sultan, En daarna de eigenaar van de woning. Ja. En daarna de huurder gaat voor de verhuurde. En daarna degene met het de meest kennis van fiqh. En daarna, als ze allemaal gelijk zijn, degene die het meest hadith kent. En als ze ook daar allemaal gelijk zijn, degene met het meest qira'a En als ze dan allemaal gelijk zijn, degene met het meeste aanbidding. En als ze dan gelijk zijn, de oudste in islam, dus de eerste die als de langste moslim is. En als ze gelijk zijn, degene met de beste familielijn. En als ze dan ge gelijk zijn, degene die het knapste eruit ziet. En daarna degene met de mooiste. Uh, het mooiste karakter met de mooiste acht laag dus en daarna met de mooiste kleding, en de mooiste kleding zijn wit Oké, okay, als iemand, er is een groep, en uh, de eigenaar van het huis, hij moet eigenlijk voorgaan. Maar er is iemand die meer gelid is dan hem, of beter is dan hem, in religie. Dan is het hebben voor de eigenaar van het huis, om toch diegene te laten leiden. Maar hij moet, de eigenaar van het huis moet toestemming geven, niet dat de ander het opeisen. أو كرسة الإسلاح و هذا والله أعلم